Schijf ziek bla bla, ik van die politieke rotsooi. Stront van dat oeverloos geflikfloyd. Veel gedraaide vriendjes politiek. Het hele land is dat geen zijn, nog meer dan ziek. En al dat bla bla bla, ontzettend veel. Horen. uren, zeiken, wie kan dat nou bekoren Veel gekonkel en geswetsooks Soms maakt geen zak om meer uit. Als... In die in. In die in. Ja, dat was uh, Rapper Willem met bla, bla, bla, bla, bla, de hele dag, bla, bla, bla, bla. bla. Ja, ik, Marco, ik zal niet zeggen dat het voor jou toepasselijk is, want uh, <laughs> volgens mij zeg jij hele goede dingen. Maar uh, bij een raadsvergadering is het wel eens dat mensen denken bla, bla, bla, bla, bla. Mag het nu even ophouden. Dat is ook iets wat jij uh, wil zeggen, hè? Ja. dat er tijd, spreektijd moet komen. Ja, inderdaad. Uh, wat dat betreft is het natuurlijk een, een prachtig nummer wat hier gedraaid wordt. Uh, mooi gevonden en, en heel toepasselijk. Want uh, inderdaad, uh, wat je de laatste tijd ziet is dat natuurlijk veel vergaderingen enorm uitlopen. Dat je op de onmogelijkste momenten nog moet gaan plannen om dingen weer voor elkaar te krijgen. En dat is best lastig. En dat komt voornamelijk doordat er... Uh, ja, enorm veel gepraat wordt. Maar misschien weinig gezegd. En dat ja. moet uh, effectiever. Dat, uh, althans, dat vinden wij. En dat voorstel gaan we dus ook indienen in het komende presidium. Er is al eerder over gesproken overigens, hoor. In het verleden ja, hoor, uh, ja, bij de Raad. Ja, het, eh, het is niet het nieuw. Is maar nieuw. Nee. Nee. maar um, daar is blijkbaar toch niks mee gedaan. Of het is in de kast blijven liggen. En uh, wij zien dat daar graag nu uitkomen. Want uh, soms uh, loopt het echt de spuigaten uit. En raak je ook... Ja, je raakt de mensen je kwijt. Je raakt de essentie kwijt. Ja, de He? essentie kwijt. Ja. Soms zit ik te luisteren en dan of naar iemand te kijken. En dan gaat die laptop open. En dan, nou, dan wordt er een, een, een stuk gerateld. En na acht, negen minuten denk ik... waar ging het ook weer over? Bij welk agendapunt zitten we? En dat hebben wij niet alleen. Dat hebben natuurlijk ook de mensen op de tribune. En uh, de luisteraars thuis. thuis. En de, en, de thuis. Thuis. Ja. En, en daar wil je het toch voor doen. En daar wil je het ook spannend voor houden. En wij denken in ieder geval dat spreektijdenregeling uh, daaraan kan bijdragen. Ja, correct. En, en wat moeten we dan ons voorstellen? Welke tijd geef je dan? Ik, ik roep heel vaak van... nou jongens, als het op een A4'tje past, is het prachtig. Als het ja. meer wordt, wordt het gelul. Maar ook, sorry, dat mag ik hier niet zeggen. Maar eh, geef eens wat aan. Nou, daar zijn gewoon hele structuren voor. Als ik even kijk naar uh, bijvoorbeeld Provinciale Staten... waar ik ook statenlid ben. Daar werken we al, al tijden met die spreektijden. Ook tijdens commissievergaderingen. En als je van tevoren zegt... nou, gezien de agenda uh, laten we deze vergadering... Uh, Drie uur duren. Nou, dan klop je drie uur in. Het gaat bij spreken in een Excel-sheet. Je weet uh, hoeveel zetels uh, de partijen hebben. Hè. Dat is één mogelijkheid om bijvoorbeeld die verdeling te maken. En aan de hand daarvan komt daaruit rollen ja, ja. dat die ja. fractie met uh, vijf zetels heeft uh, tien minuten. En de fractie met twee zetels heeft, ik noem maar wat, vier minuten. Ligt eraan hoe je dat uh, inregelt. En ook het college moet spreektijd krijgen. Want die, raken we ja, die raak ik soms ook helemaal kwijt. Ja, mm -hmm ja het, het belangrijkste is in deze toch wel dat uh, je ook heel exact dan bij het onderwerp moet blijven dat je de kernpunten van je ...van het onderwerp pakt en daarover praat. En niet al het wol eromheen. Dat nou, is wat u zegt. Dat is wat ik zeg. En dat is nou juist zo belangrijk. Want dan leer je ook om sneller to the point te komen. Maak je punt. Ja of nee. Daar kan een stukje discussie uit ontstaan. Daar kunnen interrupties plaatsvinden. Dat neem je allemaal mee. Ja. En klaar. Ja. weet je. En dan is het ook, wordt het ook best... Uh, nou ja, wat... Dan moet je wat slimmer omgaan als fractie ook. Ja. Want je weet, hey, uh, het volgende agendapunt komt er toe. nog aan. Ja. En daar wil ik ook nog wat over zeggen. Dus het, uh, je kan best hetzelfde zeggen in minder tijd. Daar gaat het om. Ja. Nou, Absoluut. Ik vind het hartstikke duidelijk. En ik denk ook dat het een, een goed initiatief is. Zeker ook als regelmatige luisteraar. Uh, dit is een van de punten die we eigenlijk met u even wilden laten passeren. Want ja. we hebben nog een paar andere kleine dingen. Het is natuurlijk een heel belangrijk jaar, hè? 2019. We hebben drie verkiezingen. Nee. Iedereen denkt dat er twee zijn, maar we hebben ook nog de waterschappen. Hè? Correct. De Hemrad, hè? Die lopen ook <tie> nog mee. Echt niet onbelangrijk. Nee. Uh, maar er kwam ook nog iets langs. U was een beetje boos op meneer Beren dus over zijn uitspraken D66. <laughs> U bedoelt uh, in de radiouitzending van vorige week? Ja, ja dat, dat. Nou, ik heb ondertussen ook met de heer Berens even gesproken op de nieuwjaarsreceptie. In alle eerlijkheid wil ik dat even zeggen. Uh, maar op dat moment dat uh, hij. Ja, die uitspraken hier weer deed. En dat was meer ook in navolging op het feit wat nog ontstond in de laatste raadsvergadering, dat de heer Wilson eh, Bruno eh, bouwberg Wilson ja. toch nog even het slotwoord nam om weer terug te komen op die hele situatie. Dan denk ik, wat Klaar. willen we nou? Klaar, willen ja. we nou hier het laatste woord hebben? Willen we blijven doordrammen? Of houdt het een keer op? Weet je, er zijn conclusies aan verbonden aan het hele verhaal. Ja. Dat is prima. Ik heb daarin ook met de PVV, met Ronald samen, eh, ons standpunt laten horen. Dat heeft D66 gedaan, dat heeft GroenLinks, dat heeft iedereen gedaan. En dan, en dan, streep dan eronder. houdt het wat mij betreft ook op. Er zijn uh, consequenties aan verbonden geweest, maar ik had het idee dat uh, OPZ toch weer even het laatste woord wilde hebben. En dat vond ik vervelend. Maar goed, u zegt het is besproken, het is uitgesproken en streep eronder. Ik vind, en zo heb ik ook even met, uh, met de heer Berensen gesproken, dat we gewoon... Naar Zandvoort moeten kijken. Verder. We moeten verder. Klaar. Okay, en dat heb sorry. ik ook genoemd in de commissie als ook in de raadsvergadering. Goed, voor Zandvoort is de provincie natuurlijk ook van wezenlijk belang. Zeker. En eh, provincie en Eerste Kamer, hè? we hebben te maken met, ook met de landelijke politiek. Het zou best wel eens kunnen zijn dat de coalitie, coalitie... zijn ene stemmetje precies kwijt gaat raken... en waardoor het toch een heel stuk lastiger gaat worden. Maar wat denkt u zelf van de provincie? Uh, wat zijn de verwachtingen? Nou, dat wordt ook een, een hele spannende tijd inderdaad. Want uh, er spelen natuurlijk nogal wat, uh, wat grote zaken. En dan hoef je alleen maar eigenlijk te hebben ook over... Uh, de klimaat uh, energietransitie hè? het klimaatakkoord. Ja. Ja. En dan zie je nu dat mensen toch weer een beetje beginnen, beginnen te knijpen. Want als ik vanmorgen dan de, de krant open... En ik zie dat de heer Dijkhoff als fractievoorzitter van de VVD in een keer falikant tegen het klimaatakkoord. Zich nou, op gaat falikant, nee, nee, nee. He? Hij wil hij, hij, iets genuanceerd, <laughs> hij neemt iets afstand. Ja. Hij vraagt zich af of we alles tegelijk kunnen doen. Ja. Um, het klimaat. Ik denk als we daarover gaan beginnen, zijn we van, vanmiddag om vijf uur nog nee, bezig, vrees hoor, ik. He? Klopt, ja. Het is een ontzettend belangrijk onderwerp. Laten we eerlijk zijn. Enorm, heel beladen ook. En, ja. Maar ik, ik zie het gewoon zo: de verkiezingen komen eraan. VVD denkt, wacht even, we moeten wel een beetje bijdraaien. Want anders verliezen we een hoop mensen aan het Forum. He? want Die ook in, ja, ja. bijvoorbeeld ja, ja. in verschillende ja, ja. provincies mee gaan doen. En aan de PVV. En, ja, maar het leuke van die, van die provinciale verkiezingen is dat er ook veel nieuwe partijen, met name in Noord-Holland, bijkomen. En dat uh, is wel een. Uh... En welke nieuwe partijen? Er zijn nou, dat ik dat heb doen. gehoord dat dus Forum voor Democratie gaat meedoen. Je hebt uh, die uh, nieuwe partij uit, uh, uit Geest uh, hier uh, met die wethouder die ik weet niet precies de naam. Uh, Nida schijnt mee te gaan doen. Ja. En Denk. Dus ja, daar staat wel wat te gebeuren. En dat is natuurlijk superbelangrijk. Want zoals u weet uh, maken de uh, provinciale staten... die kiezen de Eerste Kamer. Ja, ja. En dat is waar u al aan refereert. Ja, ja. Dus uh, in die zin zie ik dat de coalitie natuurlijk wel uh, begint te knijpen. Ja, ja. Dus er zullen nog meer van dit soort uitspraken komen... van of het nou D66, ChristenUnie of VVD is. De coalitiepartijen die gaan nu draaien, want ze hebben kiezers nodig. En nu zegt de heer Dijkhoff heel mooi... van ja, we gaan, kunnen niet iedereen in een Tesla duwen van een ton... Maar dan is het uh, na de verkiezingen wordt het een Nissan Leaf van uh, 30.000. Dat kan dan wel. Ja, dus maar goed, hij ik, staat natuurlijk ik, ook wel een beetje bekend... om allerlei ballonnetjes die hij oplaat, zo her en der. Dat klopt, Daar is hij een ook, hele grote ster in. He? Dat is prima en, da en ja. dat mag ook. Ja, Daar is als ze allemaal elektrisch gaan rijden, hebben we een enorm probleem. Hè? Juist. We kunnen nu al niet eens de stroom verwerken... Ja, van je? de hele weinige zonnepanelen. Want het is nog maar een fractie van wat er nodig zou moeten zijn. Waar wij het overigens natuurlijk niet mee eens zijn. Dat stroomnet kan het nu al niet... Niet aan. Er, er is helemaal niks doorberekend. Er uh, kom, komen lasten uh, op de schouders van de burgers te liggen die immens zijn. En geloof me, wij hebben al vanaf het begin af aan gezegd. dat kan niet, dat lukt niet, zo werkt dat niet. En nu ja zie je toch wel. Dat, dat is een er beetje bakker. Wat ik ook heel worden. bijzonder ja. vind, trouwens. En dat is dan heel simpel burger denken wat ik nu doe. Ja. Hoe is het mogelijk dat ze het goed vinden dat er enorme stapels pellets worden Opgekocht, waar dus weer bomen voor gehakt moeten worden, waardoor dat gaat de lucht in. Daar zeggen ze dan van, nou nee, dat is traditie. Daar moeten we niet in aankomen. Dan denk ik, kom op jongens, als er ja. nou één ding is waar je mee moet beginnen... Mm -hmm. is het volgens mij daarmee. Nou, volgens mij komt daar nogal wat fijnstof vrij. Hè? Dat nou. bedoel ik. En nou ja, dat geldt dat natuurlijk ook voor het vuurwerk. En het vuurwerk, vuurwerk, he? vuurwerk ja. ieder Dus die, die dingen denk ik jongens, als je nou bij de basis wil beginnen... begin dan daar. Nou, nou, maar het is maar natuurlijk heel belangrijk dat we heel erg nauwkeurig kijken... naar dat klimaat. Laat me eerlijk zijn. Tuurlijk. We staan er niet goed voor. We zullen nauwkeurig moeten werken. Maar het moet wel passen in één ieder portemonnee. Ja. En dat betekent dus ook dat, uh, ik vind met name nog steeds heel vreemd dat uh, vliegtuigmaatschappijen hun goddelijke gang kunnen gaan voor 42 cent liter ja. uh, zonder iets bij te dragen aan ja. Gewoon dat hele probleem. ja. Nou, we um... belanden nu natuurlijk een beetje op provinciale, cq-landelijke vraagstukken. Ja. Hè, waar, ja. waar ook de PVV natuurlijk een mening over heeft. Maar waar we hier natuurlijk met name voor zitten. Is voor die Zandvoortse burger. Want ja. ik word in Albert Heijn aangesproken. En uh, daar, daar zeggen mensen tegen mij. van ja, Ik kreeg een afrekening, een energieafrekening van vorig jaar. En dan kreeg ik 88 cent terug. Dus met andere woorden. De, de maandtermijn was prima in orde. Maar nu krijg ik de nieuwe maandtermijn. En die gaat opeens van 180 naar 245 euro. Ja, dat nou, niet. Dat zijn dus de die je nu hoort. En dan wordt dat verpakt in een soort energiebelasting. Hè? Of een andere, in andere vormen. Maar dit is feitelijk gewoon mee, al meedoen. Verkapt meedoen aan die enorme energietransitie. Die duizend miljard gaat kosten. En 0,007 graden opwarming tegengaat. Wij zijn een klein land. Een druppel op een gloeiende plaat. Als er in China 1300 kolencentrales bij worden gebouwd de komende 20 jaar. Ja. Wat zijn we hier dan aan doen? Ja. Geld aan het weggooien. Ja. En daar zijn we sowieso al vrij goed in. Dus ik zeg stop met die stop onzin. Stop met die onzin. Eens. Nou, nou ik, ik, ik, <laughs> ik kijk vind er dat anders, u er iets anders over kijk, denkt. Ja, en ja, dat ja, mag. Ik kijk er anders ja, naar. Ja, dat uh, mag hoor. Uh, dat is prima. Maar wat ik net al zei. Van, als we die discussie aangaan. Dan zijn we om 11 uur, Dan zijn nou, we, nou, we ja, vanmiddag om vijf uur nog niet vind klaar. Vind ik op zich. Ik heb de tijd hoor. Daar gaat het niet om. <laughs> <Ja>. <laughs> de, de provincie. U heeft goede verwachtingen denk ik. Als PVV voor de provincie. Altijd. zeker. Europa ook. Ja, Jullie zijn natuurlijk wat, wat minder Europees, laten we het zo maar zeggen. Ja, ja wij, eigenlijk is het wel, wel grappig. Want ik uh, neem dan ook deel aan die provinciale staten. Terwijl de PVV eigenlijk zegt... ja, dat is een bestuurlijke laag die wat ons betreft mag verdwijnen. En hetzelfde geldt uh, voor de EU. Hè, uh, voor Brussel en, uh, en consorten. Dat is ook uh, iets waarvan de PVV zegt... Nou, ja, die Europese laag mag er wat ons betreft ook uit. Weggegooid geld. Weggegooid geld. Een exit, horen we ook wel eens uh, om de hoek komen. Dan kunnen we beter niet doen? Nou, misschien niet, misschien wel. We zullen het allemaal zien. Uh, er zijn voor, er zijn tegenstanders. Maar ook uh, met de Staten hopen wij gewoon weer op een zetel of vijf, zes. En dat we onze stem weer kunnen laten horen. En in het verlengde daarvan inderdaad komen de Europese verkiezingen. Waar uh, je toch ook ziet dat. Nou, laat ik het maar even de ENF-kant. de, ENF de rechterflank noemen van, uh, van de ENF. Ja, ja. Die uh, met name met onze Italiaanse partners. steeds groter aan het worden is. en wellicht uh, tot de tweede partij van Europa kan uitgroeien. Ja, van de als week, coalitie. Ja. ja, van de week wat artikelen gelezen over. Ja, de, ja Le Pen, die toch ook al samenwerkt. met uh, onze. Nou, uh, met de Italianen, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. En, en we hebben natuurlijk ook de, de wat meer rechtse stromingen in, in het oosten. Hè? Hongarije, Polen die zich anders opstellen. Um, maar het staat natuurlijk een beetje haaks op van het hoeft niet. Maar we gaan er wel aan meedoen. We gaan er wel zitten. Dus uh, je ja, zou... Nee, maar dat, dat is natuurlijk uh, inherent aan het systeem. Hè? Je kan niet zeggen, ik doe niet mee. Want dan word je helemaal niet gehoord. Uh, je moet natuurlijk zoveel mogelijk inspraak willen hebben. En ook proberen te pakken. Dus moet je die verkiezingen promoten. Ja, daar, nou, natuurlijk willen we daar zoveel mogelijk zetels hebben. Want we willen onze stem laten horen. Dus dat is in die zin wel heel belangrijk. Als je het ergens niet mee eens bent. Wil niet zeggen dat je daar dan maar afstand van moet nemen. Okay. Juist niet zelfs, denk ik. Prima. Ja. Het Forum voor Democratie en de PVV. Dezelfde vijver of ziet u toch wel duidelijk verschillen? Ja, ik zie grote verschillen. Dat zie je ook aan de, ja, aan de peilingen hè, die plaatsvinden. Wij staan weer keurig netjes landelijk als tweede partij te boek. Met een zetel of 20, 21 las ik de laatste peilingen. Het Forum komt ook aan 12, 13 zetels. Nou ja, die komen dus niet bij ons vandaan. Dat is duidelijk, want wij zijn de verkiezingen in de Tweede Kamer begonnen met 20 zetels. We staan er nu weer op, dus die 12 komen in ieder geval niet bij de nee, PVV vandaan. Nee, nee. Ik geloof ook niet dat het dezelfde vijver is. Ik denk dat het uh, toch een andere, andere groep stemmers is die voor het Forum kiest of die voor de PVV kiest. Ja. Samenwerken? Ja, luister, uh, daar wordt nooit iemand slechter van. Vind ik. Uh, samenwerken is belangrijk om je doelen te verwezenlijken. Want anders, anders kom je er niet. Nee. En uh, dat kaats ik dan meteen weer even terug naar Zandvoort op wat kleinere schaal. Want dat vind ik eigenlijk nog belangrijker. Ja. Daar zul je ook, uh, en dat hebben wij ook continu aangegeven, ondanks dat we niet met het raadsbreed uh, gedragen programma hebben ingestemd, stemmen we wel in met een heleboel punten daaruit die ja. voor Zandvoort gewoon beter zijn. En daar gaan we ook constructief aan meewerken. Ja, jullie kijken gewoon veel meer naar de onderdelen van, exact. niet naar de totale afspraak, nee. maar naar de onderdelen binnen ja. de afspraken. Ja. En de, daar willen jullie op uh, acteren. Ja. Op... Exact, want uh, kijk met name uh, nou, we hebben het er net al over gehad, over die hele uh, klimaattoestand uh, en die energietransitie. En daarvan zegt de heer Berens hier nou vorige week dat hij het een beetje raar vindt, of slap, van de PVV, dat die dan het hele raadsbreed gedragen programma maar afkeuren. Hè? Alleen voor voor dat item, nou, ik zal u zeggen, die paragraaf, dat weet nogal wat. Dat is nogal belangrijk. Het zou raar zijn als wij het raadsbreed gedragen programma goed zouden keuren. Inclusief deze dat... hele energieparagraaf. Ja, dat is ja. natuurlijk onmogelijk. Ja. En daarnaast heb ik ook uh, nog meer zaken genoemd waar we het niet mee eens zijn. En ook een hoop zaken onderdelen. waar we het wel mee dat eens zijn. Het zijn onderdelen, okay. ja, inderdaad. Kortom, het wordt een spannend jaar. Nou, dat mag je wel stellen. Ja, ja. zeker. Spannend en... jaar. U heeft er een goed gevoel bij? Ja, absoluut. Goed gevoel bij. We, we denken ook zowel voor Zandvoort als de provincie als Europees dat we ja, goede ontwikkelingen toe zijn. En ook dat ook de mensen daar ondertussen van overtuigd zijn. Dat is nog het belangrijkste. Want die zien het nu zo langzamerhand doordruppelen in hun portemonnee. Ja. En uh, zoals u weet stemmen mensen uh, voor ik geloof 60 of 70 procent met hun ja. portemonnee. portemonnee. En zo werkt dat. En dan zullen daar wel partijen moeten zijn die daarvoor opkomen. En daar zijn wij er in ieder geval één van. Nou, helemaal duidelijk. Helemaal duidelijk. Uh, Goed zo. Succes. Hartelijk dank. Ja, het, het gaat een bewogen jaar worden, denk ik, dit jaar. Inderdaad, door de verkiezingen, maar dus door ja, het hele klopt. verhaal. klopt. Maar laten we hopen dat we gewoon uh, eventjes uh, tot wat daadkracht komen. En met name in Zandvoort. we hebben nu acht maanden ja, dat... weggegooid. Dus er even, zijn een, naar, een aantal maar. dingen die er even doorheen. Hè? Ja, precies. Ja, en uh, met name ook over die spreektijden even terug te komen. Daar moeten we gewoon uh, hard aan gaan werken. Goede tijd Ook dat, dat zorgt voor meer... Uh, voor meer uh, daadkracht. Ook daarmee succes. Dankjewel. Dankjewel voor je komst. We gaan uh, luisteren naar Mezzaforte Garden Party. Bij ons zit Hans Rijmers. Met een zeer vrolijke mededeling mag ik wel zeggen. Jazz in Zandvoort is weer terug. Want toen wij elkaar vorig jaar spraken. En jij treurig moest melden dat het klaar was over en uit. Toen was je wel verdrietig. Ja. En dan had je niet het idee dat het zo snel weer terug zou kunnen komen. Nee. Nee. En uh, toen was het... Uh, uh, tranen van ellende en nu zijn het tranen van blijdschap. Eigenlijk. Dat we er weer mee, mee kunnen beginnen. Uh, omdat die ellende en, en die, die vreselijke ziekte met, uh, met Erik... dat dat achter de rug is. Want dat is toch wel buitengewoon ernstig geweest. Ja. Uh, dat is Godzijdank uh, voorbij. Uh, dus kunnen we, dit, kunnen we hier weer mee beginnen. Ja. En dat blijkt ook eigenlijk wel uit de reserveringen tot nu toe. Want dat zijn er uh, nou ruim 60, 65 of zo. En dat is veel. Dat is zeker veel. En dat bevestigt je ook wel dat er wel behoefte aan is. En dat is gemist was. Ja, ja, ja, zeker. Dat, dat ja. zou maar dachten van. even Dorie, uh, uh, dan hebben we dat niet meer. Wat moet ik nu godzijdank die zondagmiddagen doen? Ja, ja. Nou, dat probleem hebben we nu opgelost. De, de zondagmiddagen zijn weer één keer in de maand ingevuld. Ja, En er staan prachtige concerten te wachten tussen nu en, en mei. Waar, waar kunnen mensen dat zien? Hè? Want ik bedoel, iedereen is natuurlijk nieuwsgierig geworden. Nou, op de site. Uh, het hele programma staat op de site. Welke site? Uh, Jazzandvoort.nl. Makkelijk. Uh, uh, uh, onze doelgroep. Dat is toch een beetje, met alle eerbied, de grijze plaag. Hè? ja die, nou, Daar hebben we er genoeg ja, van. Daar antwoord, hebben we er he? heel veel van. Ja, ja. Ja. Ja. Nou, die komen af en toe ook wel eens langs de apotheek lopen. Ja. Uh -huh. En dan hoop ik niet al te veel naar binnen. Maar daar hangt een prachtige poster. Een poster van, uh, ja. van het hangen, programma. Ja, ja, ja. En die hangen op andere plekken ook. Dus ja. daar is het ook te zien. Te zien. Ja, ja, ja. Uh, nee, en, en er is ook vaak uh, een mogelijkheid tot uh, een uh, maaltijd. Hè? Ja, maar dat hebben we morgen niet. Dat is morgen nee, niet. Nee, we, we hebben gezegd van laten we daar eventjes de eerste keer mee wachten. Dan geven we ook hoe basaal of dat misschien klinkt... maar ook met een beetje in het achterhoofd... wanneer dat concert klaar is... dat Erik even zelf kan vertellen. bij iedereen langs de tafeltjes kan lopen... en zelf kan vertellen uh, wat hij erover kwijt wil. Want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van... ja, jij bent ziek geweest, maar wat heb je nou gehad? Ja, ja dat ja. is niet aan mij... Ja, ik kan het wel nee. vertellen, maar dat gaat niemand wat aan. Nee, dat, dat, is, dat, dat, is, dat, is, dat is zijn eigen ding. Dat is buitengewoon privé. En hij moet zelf bepalen hoe hij dat vertelt. En wat hij vertelt en vooral tegen wie. Ja. Het dat, dat, dat zijn geen verhalen nee, waar de, je die, die, die, die de eten in moet slingeren. He, niet, al, niet dat hij daar een probleem mee zou hebben als het wel gebeurt. Maar dat moet je niet doen. Dat is niet terecht. Nee. Maar dat betekent dus wel dat uh, de andere keren, de volgende keren... er ja. wel een mogelijkheid ja. gaat komen om ja. een maaltijd zeker. te betekenen. Zeker, zeker. Ja, nee, dan gaan we mm, Theo wel weer eventjes... Uh, en Theo vindt het ontzettend leuk om te doen. Ja, dus ja. waarom zouden wij dat... Uh, en, en daar komt bij... Uh, wij hebben uh, financieel geen gewin bij wel of geen maaltijd. Nee, het is puur is video's. Nou, het is, laat ik het anders zeggen... Het werkt twee kanten op. Uh, voor mij, maar dan praat ik heel privé... Uh, ik vind die collectiviteit ontzettend belangrijk. Hè, dat je de mensen een beetje bij elkaar houdt. We leven met de gratie van het aantal bezoekers. En we krijgen nog wat subsidie van de gemeente. Dan kunnen we het allemaal net een beetje rondbreien. Maar wanneer je iedereen bij elkaar houdt... onder andere door met elkaar aan die grote tafels wat te eten en te doen... en de muzikanten die zitten daar doorheen... dan creëer je een, een vorm van saamhorigheid. En dat klinkt wel... Ja, de, de, de, de, ja, het is allemaal zo oude wits. Nee, nee, dat nee. nee, nee, cool, nee, noem helemaal niet. Maar ik vind het uh, uh, zeker in, uh, uh, in deze tijd: de mensen staan elkaar zo wat na het leven. Ik denk ik, kom op zich, er is meer op deze wereld. Ja. Uh, ga eens even lekker bij elkaar zitten. Uh, uh, en, en als dan muziek de aanleiding is om dan bij elkaar te gaan zitten. Prima. Nou, Prima. Ik kan sens. geen betere reden verzinnen. Dus dat, dat werkt aan twee kanten op. Ja. Goed, maar dan, de dame. Het ging om de muziek, hè. Was waar, het ging ook, om de he? muziek. Ja, ja, ja nee, nou dit het ja. is ook net zo belangrijk. Nee, ja, ja, ja. Nou. Ja, filosofie is leuk, maar, maar er zijn grenzen. Goed, ja, wie nou, ja. is zij? Ja. En waar nou, komt zij Debra, vandaan? Hoe Deborah is is de Carter is een fantastische zangeres. Amerika woont al heel erg lang in, in Nederland. Uh, heeft hier... Uh, uh, uh, maar... Als ze tijd hebben vanmiddag, uh, maar eens even kijken op uh, fantastische YouTube filmpjes met Deborah Carter. En onder andere het uh, Metropool Orkest, uh, Millennium Jazz Orkest. Uh, onder andere staat op YouTube het complete concert van Deborah Carter, wat ze in de krocht heeft gedaan in 2015. Nee, is er geweest. Ja. Met uh, uh, Frits Landersberg, uh, uh, Jean-Louis van Dam en, en Erik uiteraard. Uh, er staat een uur, dus een uur op er... YouTube, daar, is, daar, kun daar kun je zien wat je, wat je kan verwachten. En wat ik iedereen van harte aan kan bevelen, ja. dat is, kijk eens even op YouTube naar, en er staan wat opnames op, ze heeft een geweldige LP gemaakt, hè, of een CD, ja, CD. met uh, de, de songs van Lennon en McCartney. En dat is zo verschrikkelijk goed gedaan, dat is heel mooi. Okay. Ja. Ja. Dus heel veelzijdig. Uh, Absoluut. Ja. Ja, ja, ja, ja ja Wie zit ja. een CQ staan achter haar? Uh, Jean-Louis van Dam. Uh, piano en uh, Gijs Dijkhuizen. Uh, slagwerk en Erik uiteraard. Uh, aan die hele grote staande bas. Bas. Ja ja, Dus dat wordt een fantastisch programma en ik kijk er zeer uit. Goed, ja. dat is deze zondag. Ja. Uh, volgende maand staat natuurlijk ook al vast. Wie kunnen we ja. verklappen voor de uh, volgende maand? Van? Ja, ja, uh, uh, Tom Beek, uh, tenor uh, Is misschien iets minder bekend dan, uh, dan andere namen. Maar hij uh, heeft... Uh, uh, fantastische concerten gedaan. En hij heeft ook eerder opgetreden. Is hier ook al een keer geweest? In, in, uh, in de Krocht, een paar jaar geleden. Uh, nou, een paar jaar. Een jaar of zeven, acht geleden geweest. En, en, en dan krijgen we nog... Uh, Hermine Dürrlo. Uh, mondharmonica. Huh? Dus de, de, ja. Ook nou. niet onbekend? Nee, nee, nee. nee. Uh, fantastisch. Overigens, die, die mondharmonica, dat is wel... Daar ben ik wel blij mee. Het is nog een beetje ondergewaardeerd uh, instrument. He, nou ja, ja. We, we kennen Toets Tielemans. Ja, ja, ik kan het ja. zeggen dat. En uh, Toets heeft uh, uh, hem toch een beetje als uh, zijn. Uh, nou ja, als zijn opvolger, dat is allemaal zo flauwekul. Er zijn er een heleboel die ontzettend goed zijn. He? Ik bedoel, en dan en verwijs ik nog even naar YouTube. Kijk even op YouTube naar uh, Buddy Green als uh, uh, mondharmonica speler. En een uh, klein concertje uit de Carnegie Hall. En moet je daar maar eens naar kijken wat je kan doen met een... Uh met de mondharmonica. Ja, dat is een mondharmonica. Onvoorstelbaar knap. En het is ja. ook ontzettend moeilijk om het goed te doen. Ja, maar daarom is het, daarom is het zo bijzonder om het te zien. Ja. Ja, ja. Heb ik nog een andere vraag. Even terzijde. Ik, ik, ik kan me herinneren dat wij bij het nieuwjaarsconcert... een jonge man hebben gehad die op een trekharmonica liedje speelde. Nou, echt kippenvel in die kerk. Ja. Is dat met jazz ook te doen? Ja, ja. zeker. Nou ja, we hebben natuurlijk uh, hele grote jazz-accordionisten in... Uh, Johnny Meijer bijvoorbeeld speelde onafvolgbaar goed jazz. Ja. Dan ga ik weer, YouTube. Ja. Johnny Engels, uh, John Engels Drums met uh, Johnny Meijer uh, accordeon. Ja, ja briljant. Maar we hebben, in, in, uh, we hebben hier natuurlijk in, in, de, in de krocht André Vrolijk gehad. Nee, als, ja. oh, jazz accordeon. Ja. En, uh, uh, uh, was Gert, hij degene die de begeleiding was van die man die toen uh, die paar weken ja. geleden ja. heeft... Uh, ja. Ja, ja Eindhoven. Uh, Henk, Eindhoven heette die? Die uh, Eindhoven. zanger, Eindhoven. Eindhoven. Eindhoven. Ja. Ja, ja, ja, ook ja, goed. Nou, ja. dorpje eerder. Ja. Uh, ja, die man die was werkelijk uh, fantastisch. Ja, en, en hij is de muzikaal leider van, uh, van het Zwanenkoor. Ja. André Vrolijk. Maar dat... dat, dat, dat kijk... Ja, ja, ja jazz, uh, jazz -accordionist En dan ook uh, het Zwanenkoor. Hè, en, en de Jordaanliedjes allemaal. Maar... En dat geldt voor al die muzikanten... Uh, jazz, allemaal prachtig. Maar het levert niet veel op. Nee, je moet veelzijdig je zijn wel... naar andere muzieksoorten toe. Nou ja, er, er moet wel brood, uh, brood, brood, brood, brood en beleg komen. Ja, ja uh, kijk wat de, de jazzmuzikanten allemaal naast hun andere werk doen. Het kan niet anders. Nou, ze zitten vaak ook in grote orkesten nog, hè? Ja, metropolis. zeker. Uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja ja, een heleboel, heleboel solisten die, die in de krocht komen, ja, die, die zijn in dienst van een van, uh, groot orkestenmetropool, -or concertgebouw en, en, en nou, zijn het, nou zijn de meeste muzikanten tegenwoordig allemaal zzp'ers. He, want ja. Ja, in, in dienst van een orkest, dat is ontzettend ja. moeilijk. He, kijk naar de struggle van uh, nou, nou, het metropoolorkest. Dan nou, nou, nou, nou, nou, proberen we dat te behouden. Ja, ja. dat uh, Die mensen bijna geen, geen inkomsten meer hebben om nee, normaal maar, te kunnen bestaan. Bestaan van de muziek en zeker van de jazzmuziek. Het is maar een paar in Nederland uh, gegund, ja. gegund om dat te doen. En die zijn er wel, maar die kun je bijna op één hand tellen. Ja. Zijn niet veel, want dan zijn ze daarnaast ook nog vaak uh, docenten, conservatorium, uh, dat soort dingen. Je yep, hebt yep. Ja, je hebt toch een, uh, een beetje vast inkomen nodig om, uh, om je hobby... Uh, ja, en te 60 uur in de week aan het werk, hè? Vaak. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Moeten ze ook niet klagen, hoor. Nee, nee. Ja. Ze, ook. Hebben ze zelf gewild, hoor. Ja, ja. ja, ja, ja, ja je precies. hoort ze ook niet Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee je hoort ze nee, nee, spelen. Dat is ja, het grote voordeel. Ja, ja, ja. Nee, zo is het. Ja. Zo is ja. het. Nou, goed, ja. Ja. in ieder geval, uh, zondag, hoe laat uh, gaat de het? De deur drie, uh, nee, Half drie gaat het concert beginnen. Ik verwacht wel dat het redelijk druk wordt. Dus in godsnaam, Zoonvoerders, kom niet de laatste vijf minuten. Nee, is niet leuk. Ik word er zo bloedneveus van. Kom, ja. naar, die, die, die deur kom om, die is om, kom om, om twee uur. Om, ja, hij is om kwart voor twee, twee uur open. Drink ja. een kopje koffie en laat het weer niet op het laatste ogenblik aankomen. Precies. Maar in ieder geval. Nee, slecht voor de bloed. Deborah J. Carter. Ja. Om half drie, kom om twee uur in de krocht ja. en uh, ga weer genieten van het eerste concert. En, en uh, we hebben nog geen uh, jazzpassepartoutjes, uh, dat is voor het half jaar een uh, beetje zinloos. Dus ja. dat komt volgend jaar weer. Entreeprijs, 15 euro. 15 euro. euro. Dat is ja. niet te veel voor een mooie middag. Nee, zeker niet. Absoluut. Nee. Nee. Succes. Wij gaan luisteren naar Michel Delpech, Pour un Flirt. Je ferai l'amoureux la te la un peu la la flirt la la la la la folies Pour arriver dans ton lit voor een flirt, Avec Toi. Voor een petit tour. Een petit jour. Entre tes bras. Voor een petit tour. Een petit jour. Entre tes bras. Elle, elle, elle, elle Goed, nu voor ons, Willy Gies, en Short van tiel, IJsclub Haarlem. 150 jaar. Het is me een tijd. Ja, ja. Het is van Houtje naar Viking hè? zo ongeveer. Ja, ongeveer. Daar ja. kunnen we het wel hebben. Van Houtje Wat naar... ik net al. Uh, ik, ik, ik, ja, ja. Ja. ik zei net al: van ja, ik heb niet zo gek veel verstand van schaatsen. Maar vertel eens: 150 jaar geleden, hoe, hoe ontstaat zo'n club? Weet jij daar iets van? Ja, daar heb ik me wel in, uh, in verdiept. Uh, in zo'n uh, jubileumperiode kijk je ook terug. Uh, mm -hmm. En in die uh, tijd, we, dan spreken we over 1869. Hè. En, ja, daarom? Uh, maar je had wel winters. Uh, het, vroor, uh, het vroor nog wat meer dan uh, nu in de, in de tijd van de klimaatverandering. En... Uh, in de, in de winter konden de boeren niet werken en uh, uh, lag er veel stil en uh, bevroren de sloten wel. En in, in Nederland werd al heel lang geschaatst, uh, juist als, ook als vervoermiddel uh, over het ijs in de winter kon je sneller vooruit dan over de besneeuwde wegen. Uh, maar hier in de buurt uh, gingen mensen ook. Uh, in die tijd kwam er meer vrije tijd. Hè? 150 jaar geleden begon de burgerij zich te ontwikkelen. En zag je dat mensen in hun vrije tijd in de winter uh, het ijs op gingen om, om plezier te maken. Maar ook daarvoor al je die schilderijen van Hendrik Averkamp. Ik weet niet of je die kent. Ja, ja. Met, met sleetje rijden op, op priksleeën. En, en... Ja, dus Vertier op het IJs is al heel oud. En in die tijd begon mensen zich te organiseren om. om dat maar dat was te maken. allemaal op natuurreis. Er dat was, was nog geen natuurreis. baan. Nee. Het was geen rondjesrijden. Nee, dat begon eigenlijk gewoon op de, op de sloten en de singles. Dus in Haarlem op de kloppersingel. Daar, uh, dat is achter het station. Ja? Boven, ten noorden van het station. Daar werd voor het eerst geschaatst. En die ijsklub... Uh, die, uh, die, uh, die, ja, dat waren eigenlijk mensen die zich uh, verbonden. Om, om dat mogelijk te kunnen maken. En waarom was dat nodig? Om te zorgen dat de baan geveegd werd. Uh, als het gevroren had. Dat die zo verzorgd werd. Dat mensen daar ook uh, terecht konden. En dan gingen de, de jongens en de meisjes gingen zwieren. En de, en, de, en de jonge knapen die gingen, die gingen hard rijden. Uh, en dat was dan nog niet een rondje. Maar dan een stuk rechtstreeks. Uit 100 tot 160 meter, en wie het eerste Opa. aan de meet was, die won een geldprijs of een, of een spek of een dat, dat dat plaatje van dat achter dat station. Dat is ook dat dat zou je zeg maar met een beetje fantasie weer terug kunnen plaatsen in die tijd. Hè? Ja. dat ziet er nog steeds zo mooi uit, vind ik. Ja, die, die zingen, met die, rijd, die bomen is, dan denk je van oh, dit is dit is zo'n mooi plaatje. Ja. echt ja. prachtig. Ja. Maar op een gegeven moment wordt die club dan groter. Dan gaan zich mensen aansluiten. In het begin was het echt wel iets voor de gegoede burgerij. Uh, de, de, de arbeiders die hadden daar nog geen tijd voor. Die, de nee, de nee. werkdagen waren veel langer. Twaalf ja, uurtjes in, was uh, ja, heel in, gewoon. In hoor. het weekend ja. werd gewerkt. Maar zo rond de eeuwwisseling, rond 1900... zag je dat, dat de, de, er meer uh, mensen, ook de, de, de, de wat minder uh, goed gesitueerden... begonnen in de winter wel uh, zich te vermaken. En begonnen zich te verbinden aan die club. En toen was die single eigenlijk te klein... En rond die tijd gingen ze uitkijken naar een stuk land buiten toen de bebouwing van Haarlem. En dat was uh, ja, tegenover Veen aan, uh, langs eigenlijk waar nu het spoor loopt uh, richting, uh, richting Zandvoort. Uh, ja. Daar uh, vonden ze een, een weiland uh, dat gehuurd kon worden. Uh, nog later schoof dat nog iets uh, verder op uh, naar waar nu de westelijke randweg uh, uh, ligt. En daar werd dat stuk land ge uh, gevonden waar, uh, waar nu die ijsbaan ook ligt. Ja, en dat uh, was gewoon water erop en water laat maar vriezen. onderlopen en in de winter uh, werd daar een dat houten komt. keten neergezet en een koekersoepitent En dan uh, lekker rondjes rijden en zwieren en zwaaien. Ja. Goed, toen was het de hele duidelijke vrije tijdsbesteding. En, ja. en heel langzaam werd het ook een echte sport. Het werd een echte competitie. Jazeker. En, ja. En, nou ja, uh, daar, heeft, daar heeft onze ijsclub Haarlem ook wel een rol in gespeeld. Want uh, Jaap Eden, uh, de grote eerste topschaatser vanuit Nederland. Ik geloof dat hij in 1895 voor het eerst wereldkampioen werd. In die tijd begonnen ze ook... Begonnen de rondjes te rijden, Ze Begonnen ze rondjes te rijden en ja. Op, ja, op dat rondjeschaatsen begonnen ze elkaar te, internationaal te, te concurreren en in, in, in kampioenschappen. En Jaap Ede... Uh, die was, uh, was lid van, uh, van de ijsclub. Dus die werd uh, in, ik geloof in Amsterdam, uh, op het Museumplein, daar lag een ijsbaan, werd hij ja. wereldkampioen. En vervolgens werd hij in Haarlem, uh, werd hij, uh, vanaf het station, werd hij uh, door een groot publiek ontvangen, als wereldkampioen. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Ja. ja. De naam Jaap Ede, die is natuurlijk voor eeuwig uh, gevestigd. Nee, is eeuwig ja. Ja, dat, ja. dat is klaar. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar ja, we hebben natuurlijk ook Yvonne van genem. Ja. Dus die en die kwam komt. ook bij jullie vandaan. En die kwam ja. ook bij ons vandaan. Dus met andere woorden, een heleboel beroemdheden die Zeker uit IJsclub weten. Haarnem komen. Absoluut. Ja. Nou goed, zo'n jubileum, dat, uh, dat betekent altijd een feest. Ja. Of feestjes. Of wat dan ook. Wat gaan, gaan jullie doen? En uh, hoe kunnen wij Zandvoorters daar aan mee gaan doen? Want ja, het staat Zandvoort en omstreken. Ja, dus ja, wij zijn een van die omstreken. Wat, wat kunnen week, wij doen? Over precies een week. Volgende week zaterdag 19 januari. Dan hebben we een hele dag een heel programma. S morgens is er jeugdschaatsen voor alle clubs. Uh, om half één is er een dorpentocht. Daar kan iedereen aan meedoen. En dat wordt met afstempelen, en uh, lekker chocolademelk drinken. En klunen. En klunen, en dat wordt allemaal aangelegd dat op, de wordt op de baan. Allemaal ja. aangelegd, dus dat is ontzettend leuk. Een bruggetje er kan jong wordt er en neergezet en waar je onderdoor uh, moet schaatsen, moet je bukken en, uh, ja. Dus, ja, ja. dus dat is gewoon echt heel erg leuk. Dat is echt iets voor ouders en kinderen samen. Uh, dan is er om drie uur is er vrij schaatsen. Dat is ook voor iedereen uh, toegankelijk. Uh, om vier uur zijn er allerlei demonstratiesporten op het middenterrein. Er is onder andere kunstrijden, er is schoonrijden, er is bandy, er is short track. Dus daar kun je van alles. Wat is bandy? Mag jij dat even uitleggen? Uh, bandy is, is de voorloper van ijshockey. Oké. Okay. Maar dan uh, niet met zo'n puk, zo'n schijf, maar met een bal. En 11 tegen elf op een veel groter veld. Dat werd ook gedaan, ook daar aan de Kleverlaan, op dat weiland. En daar werd eigenlijk de grootte van een voetbalveld met twee doelen. Elf uh, tegen 11 en dan uh, met een soort kromme stik en een bal. Uh, dus eigenlijk okay. ijshockey. Ja, hockey, hockey, op ijs. hockey op ijs. Hockey op ijs. Ja, ja, ja, ja. ja. Met Bendy. Ja. Ja. Heeft Pim dat niet uh, geïntroduceerd ja. bij ons ja. in Nederland? De ja, de Haarlemse sportpionier Pim heeft dat in, uh, in Nederland geïntroduceerd. Dat kan geïntroduceerd. ik me inderdaad nog wel herinneren. Als ik het zo hoor, heeft Haarlem toch wel heel wat teweeg gebracht, hè? Niet alleen op het ijs. We hebben vorige week, was het 1 januari, die hebben we ook dankzij aan Haarlem en met z'n allen in de zee gelegen hier. Ja. Jullie ja. houden van de kou. <laughs> Misschien wel, ja. Uh, dan is er nog iets heel erg leuks. Uh, dat is om zes uur, s'avonds. Uh, dan mag iedereen ook komen schaatsen. Uh, dan is het de bedoeling dat we in een beetje nostalgische kleding van de vorige eeuw, op houten schaartjes en dan proberen we een heel lang karusell lint te maken met allemaal schaatsers, zodat we dus de hele baan, baan rondkomen. Kunnen rond. Kunnen ja. Het is wel ja. heel bijzonder soort. Dus op het ijs in uh, de kleding, in kleding. Van, uh, van, van de, uh, ja. de kleding uh, vanaf zeg maar achten, 1800 achten, nog wat tot veel. Mensen die maar, niet weten wat dat is, die moeten gewoon op internet kijken en dan kun je precies ja. zien wat dat is. Maar eh, niet in van die strakke schaatspakjes die ze tegenwoordig nee, aan nee, hebben. Nee, nee, gewoon wollen truien en zwaaiende rokken voor. En, uh, ja, ja, uitstekend. Ja, ik heb een plizé-rokje nog van uh, heel lang geleden, dus uh, dat is ja, ook wel heel grappig. Ja. Komt goed. Ja. Dus dat is er ongeveer allemaal uh, te doen nou ja, volgende week. En, en laat, doe je dat? S avonds nog uh, even. Dat is avonds om zes uur. Van zes tot half acht, dat, uh, dat nostalgisch schaatsen En zal vanaf ik maar acht zeggen. uur s'avonds voor de, voor de jeugd uh, uh, disco schaatsen, of schaatsen uh, oh ja. met een uh, dj. Dus dan uh, oh, dat uh, ook gaan ook de, uh, Gaan de registers dat helemaal over. Dat hebben ze open. hier nog uh, ja. bij, de, bij de ijsbaan Daar gehad. hebben we dat ook dus gedaan. Dus die kunnen ja. nog een beetje verder gaan. Ja, eh, ja, we met andere woorden, er is gewoon voor jong en oud wat te doen. Ja, Absoluut. en overdag ja. is er een dwelorkest, Dus er is één en al gezelligheid. Dat is één dag. Dat is één dag. En ja. dan? Uh, dan hebben we uh, nog in het stadhuis van Haarlem... Kun je een expositie bezoeken. En daar staat de hele geschiedenis vermeld van de ijsclub Haarlem. Ik heb hem gisteren al even bezocht. Het is ontzettend leuk om te lezen wat er allemaal is gebeurd. Het hangt vol met foto's. Er zijn vitrinekasten met, uh, met allerlei attributen van vroeger. Dus dat is uh, zeer, zeer de moeite waard. Nou, helemaal goed. Ja, het klinkt fantastisch. Ik uh, zou gewoon zeggen, jongens, volgende week zaterdag naar de schaatsbaan. Eerst met de kinderen ja. uh, en daarna gewoon in je mooie kleding uh, zwieren en zwaaien zwieren voor en die mensen. Uh, <laughs> en s'avonds naar de disco. Ja, en dat niet alleen. De schaatsen is natuurlijk zo leuk. Dat moet je gewoon meer doen. Ja. Ja. Want kunnen mensen ook gewoon nog lid worden van de ja. ijsclub? Ja, uiteraard. Ja? Zeker ja. Niet, Dus ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent... kom volgende week de sfeer proeven. Dan kun je gelijk en, horen hoe het, het, het werkt. Het programma staat op uh, ijsclubhaarlem.nl. Uh, en als je lid wil worden, dan uh, meld je je ook volgende week. Of via de website. Uh, Hartstikke. Ja, ja, melden. Nou, nou, is heel eenvoudig. Wij uh, gaan jullie uh, heel veel succes wensen en heel veel Dankjewel. nieuwe leden. En een fantastisch jubileum uh, gewenst volgende week. Wij gaan uh, de agenda, denk ik, maar doen, uh, Leon. Ja, inderdaad. Ik, ik wil nog even zeggen dat uh, na Goedemorgen uh, om 12 uur kunt u luisteren naar een herhaling van een aflevering van Oud Zandvoort uit 2012. Ton Drommel en Marcel Meijer blikken terug op school D en de rug-aan-rug -aan woningen aan de Prinsessenweg. Dus uh, dat wordt. Uh, wat zeg je? Ik mag nu de agenda. Dan gaan wij nu de agenda erachteraan doen. Goed, we beginnen met het Zandvoortsmuseum. Tot en met maart 2019 is er expositie. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoortsmuseum. Uh, vandaag ook Ripstar New Year's Surf... bij de watersportvereniging Zandvoort op de Paulusloot. Dan is er morgen uiteraard, zoals al eerder gezegd... de jazz in Zandvoort met zangeres Deborah J. Carter... Theater de Krocht, aanvang half drie, kom om twee uur. Oh, de entree staat hier op 10 euro, maar die is 15 euro. 15 euro, euro. Ja, ja. Ja. Ja. ja. En dan hebben we 18 januari kinderdisco bij Pluspunt als thema glitterig van 7 tot 9 in de avond. En dan volgende week zondag is er Classic concerts met het Heemsteeds. Filharmonisch orkest in de Protestantse kerk, aanvang is drie uur, entree 5 euro, kerk gaat open om half drie. En dan 4 februari, introductie Rotary Zandvoort in het Wapen van Zandvoort. Van aanvang om 8 uur. Ja, daar hebben we het vorige week bij de nieuwjaarsconcert al over gehad. Toen hebben we gesproken met de voorzitter. Die vertelde inderdaad over die introductie in het Wapen van Zandvoort. Ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent om iets sociaal... Actief te worden in Zandvoort en je hebt wat in te brengen. ga naar het Wapen van Zandvoort. Dat is op een maandag, geloof ik. Hè? Of wat was het ook weer voor een dag? 4-4 Ik zou het niet weten. Ik zou het ook niet is. weten zo, maar goed. Dit terzijde. Een maandag, maar Een inderdaad. maandag Goed. toch. Nou, Roy van Buringen die bevestigt dat nu even. Goed, dan hebben we ook de eerste maandag van de maand. De nabestaande groep bij Ook Zandvoort. Dat is van half twee tot drie uur. En elke eerste dinsdag van de maand om half elf in de ochtend. Digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone en meer. Ook bij Ook Zandvoort op de Flemmingstraat. En elke vrijdag is er medisch gymnastiek bij pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. En dat is ook in de Vlemingstraat. En de informatie voor alle dingen bij Pluspunt kun je vinden op ww.pluspuntzandvoort.nl ja, nou, we zijn er bijna doorheen. Uh, de herhaling, dat kun je... Ja, de herhaling, uh, maandag van 10 tot 12 uh, kunt u deze uitzending nog een keer beluisteren. En over herhaling gesproken, voor zij die het concert nog niet hebben beluisterd, het nieuwjaarsconcert, morgenmiddag vanaf 1 uur. Ja. Wordt nou, het herhaald? Wordt het herhaald. En, uh... Op de radio Kanaal 40 hier lokaal. En dan kun je het beluisteren. Het wordt dan in stereo uitgezonden. Dus, ja, dus uh, dat wordt alleen maar nog mooier. Misschien zijn bepaalde dingen wat extra. Die misschien wat minder extra hadden moeten zijn. Maar dat is een ander verhaal. <lacht> uh, wat ik er ook nog even wilde zeggen. Is uh, dat uh, er een advertentie is geweest. Over uh, dat CFM vrijwilligers zoekt. Ja. ja. Op vele fronten. We hebben direct wat mensen nodig. Bij uh, ZFM Lunch. Bij ZFM. Uh, jazz, en uh, ook nog wat aan de technische kant. Dus schroom niet op bestuur.zfmzandvoort.nl als je daar zin in hebt. Ja, mocht het lukken, of uh, de uh, kan ook nog. Ja. Het komt altijd bij de juiste personen terecht. Nou, Leon, uh, volgens mij hebben we het helemaal afgewerkt. We gaan bedanken. Bedankt. Techniek en muziek, kort draaier. Echt, dat bla bla bla was fantastisch vandaag. Ja, dat niet alleen trouwens. Ja. de muziek was uitmuntend, dankjewel ja. Redactie, Gert van Kuik. Eindredactie, Gerry Rutte. De koffie, Gerry Rutte. Presentatie, Irene de Jager. Leon van Es. We bedanken ook Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. De koffie, thee en water. Prettig weekend en tot. Volgende week. Uh, ik zeg tot uh, de volgende keer. Volgende week ben ik er niet. Maar uh, ik wens inderdaad iedereen een fantastisch weekend en uh, maak er wat moois van. Tot ziens. We gaan eruit met Hall en I can't go for that.